8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Premier Rutte tevreden over reddingsplan Griekenland. België praat weer over nieuwe regering. Een half miljard verlies voor Tonton. Premier Rutte noemt het akkoord over Griekenland, een solide pakket aan maatregelen. Hij verwacht dat de financiële hulp ervoor zorgt dat Griekenland op termijn weer op eigen benen kan staan. Volgens Rutte is met het akkoord de toekomst van de euro veilig gesteld. De leiders van de Eurolanden stelden gisteravond 109 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van de Griekse crisis. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Hun bijdrage kan oplopen tot 50 miljard euro. De hulp wordt verder gefinancierd uit het noodfonds van de eurolanden. Griekenland gaat verder een lagere rente betalen over bestaande leningen en de looptijd van die leningen wordt verlengd naar minimaal 15 jaar. De Duitse bondskanselier Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen. De oplossing die de eurolanden hebben bereikt geldt alleen voor Griekenland, zei Merkel. De leiders van de Eurolanden hebben ook besloten het noodfonds voor de euro flexibeler in te zetten. Voortaan kunnen ook landen die nog niet in acute nood zijn worden geholpen. De Franse president Sarkozy zei na afloop dat hiermee de eerste stappen zijn gezet voor een Europese tegenhanger van het Internationaal Monetair Fonds. De Griekse premier Papandreou zei dat het akkoord een verlichting betekent van de last die het Griekse volk moet dragen. De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met zijn pogingen een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft hem van de, vannacht gevraagd verder te werken en Di Rupo heeft die opdracht aanvaard. Gisteravond heeft de formateur urenlang overlegd met de leiders van acht politieke partijen. Het was voor het eerst in maanden dat er weer officieel werd gepraat over een nieuwe regering. De grote afwezige bij de besprekingen is de grootste partij van België, de Vlaams Nationalistische NVA. Die heeft de voorstellen van Di Rupo eerder naar de prullenmand verwezen. Op Schiphol is het de drukste dag van het jaar. De luchthaven krijgt vandaag 171.000 passagiers te verwerken. Vanochtend vroeg was de eerste piek van reizigers die met charters vertrokken. Er zijn net als in voorgaande jaren maatregelen genomen... om de toestroom van passagiers in goede banen te leiden. Er worden extra parkeerwachters ingezet... en er zijn muzikanten die de wachtende passagiers vermaken. Schiphol adviseert mensen om op tijd aanwezig te zijn... en om van tevoren in te checken via internet. Het Radio 2-programma De Heer heeft vanochtend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 In auto's worden steeds vaker navigatiesystemen ingebouwd. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 13 Microsoft heeft het afgelopen boekjaar een recordomzet behaald... van bijna 70 miljard dollar, 48 miljard euro. Dat is een stijging van 12 ten opzichte van het jaar ervoor... De winst van de Amerikaanse softwaregigant steeg naar 16 miljard euro. Vooral de Office-software verkocht goed. Met het besturingssysteem Windows werd minder verdiend... omdat er minder computers werden verkocht die draaien op Windows. De hittegolf in de Verenigde Staten heeft tot nu toe aan zeker 22 mensen het leven gekost. In het midden- en oosten van het land lijden miljoenen mensen onder temperaturen tot 40 graden. Vooral ouderen, jonge kinderen en zieken hebben last van de hitte.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 De oproepolitie trad hardop tegen de betogers... die ook werden aangevallen door aanhangers van de regering. Zeker 22 mensen raakten gewond bij de demonstraties in Malawi. En in Amerika is een verzameling dagboek-aantekeningen... van de Duitse oorlogsmisdadiger Jozef Mengele geveild. Ze leverden 170.000 euro op. De aantekeningen zijn geschreven in de jaren 60 en 70 en staan in notitieboekjes en schoolschriften. Ze zijn gekocht door een Amerikaanse orthodoxe jood die ze wil laten zien in een eigen museum. Mengele was arts in het concentratiekamp Auschwitz, waar hij experimenten uitvoerde op gevangenen. Na de oorlog vluchtte hij naar Zuid-Amerika, waar hij in 1979 is overleden.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 Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water. De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het zat er natuurlijk wel in. Maar de regeringsleiders van de eurolanden moesten het akkoord toch nog wel even binnenslepen. En het lukte. We found. A common response to the crisis situation. Al dus de Europese president. De euro heeft weer stevige steun en Griekenland wordt gered. Cornikees heeft zo de reacties in Athene. En Ronald Plasterk van de PvdA en Wouter Koolmees van D66... reageren namens de Nederlandse politiek. Want Nederland lijkt toch haar zin te hebben gekregen. Ja, want dit keer wordt het steunpakket voor Griekenland... mede gefinancierd door de banken en financiële instellingen. De private sector dus. En dat was een belangrijke eis van onder andere Nederland... maar ook vooral van Duitsland. Duurde even, maar de regeringsleiders kwamen er uiteindelijk uit. Gisteravond in Brussel. En de lucht was dan ook een stuk lichter na afloop. Goedenavond, mijn dames en heren. De Duitse bondskanselier Angela Merkel was gisteravond opgelucht... na afloop van de eurotop. Na weken van geruzie heeft Europa volgens haar laten zien dat het de crisis de baas kan. De eurostaten hebben heute gezeigt: we zijn dieser Herausforderung gewachsen. We zijn handlungsfähig, we zeigen verantwoordelijk. Europa neemt zijn verantwoordelijkheid, zorgt voor zijn munt, zegt Merkel. Dat hebben we dadurch gezeigt, dat we een tweites pakket voor Griechenland beschlossen hebben. En manches darüber hinaus. Europa gaat de Grieken redden met een steunpakket van 109 miljard euro. Want hoeveel het ook kost, we laten Griekenland niet vallen, zegt de Franse president Sarkozy. De euro crée des solidarité qui ne peut pas abandonner un membre de la euro. Europa is solidair en laat de Grieken niet in de steek. Ik wil m'adressant au peuple grec hen dire. dat l'ensemble hele Europese européens. Maar niet alleen de Europese landen zijn solidair. Ook de banken gaan meebetalen. 50 miljard euro. Dat is een belangrijk signaal, zegt de Duitse kanselier Merkel. Ik begroet außerordentlich, vrijwillige bijdrage van de banken En ik geloof dat het het juiste signaal is in een moeilijke tijd. En daarom is het een belangrijk signaal. Ook premier Rutte is tevreden. Ik denk dat Nederland eh, belangrijke resultaten heeft geboekt, ook met wij wensen uit deze top te halen. Dat is dat de private sector eh, fors gaat meedoen, banken en verzekeraars. Dat er een heel grondig pakket nu ligt eh, om echt te voorkomen dat die ellende van Griekenland overslaat naar andere landen. Eh, ja, dat is, dat is natuurlijk wat wij wilden. Maar Griekenland redden, daar mag het niet bij blijven. Il y a la question de l'avenir de la zone. Euro. President Sarkozy en bondskanselier Merkel hebben er in Berlijn uitgebreid over gepraat, over de toekomst van de euro. We de, laatste, de, laatste, met de, de euro is stuurloos geweest, ging langs de afgrond, vinden Sarkozy en Merkel. Dat mag nooit meer gebeuren. Ik geloof dat die laatste anderhalf jaar ons klaargemaakt hebben. We moeten in Europa beter samenwerken. We moeten vooral ook de juiste instrumenten voor de toekomst hebben. De eurolanden moeten nog nauwer gaan samenwerken, vindt Merkel. Vooral het economische en financiële beleid moet beter op elkaar worden afgestemd. Dat heeft ons de laatste tijd ook gezeigt dat we onze wirtschafts- en financiënpolitiek nog beter miteinander abstimmen moeten. Binnen enkele weken, voor het eind van de zomer, willen Frankrijk en Duitsland met concrete plannen komen om de euro beter te gaan besturen. Ja, en waar is dit allemaal begonnen? Bij Griekenland, daar is het om te doen. Zodat we ook maar eens luisteren naar de Griekse premier, Papandreou. Die stelde zich in de persconferentie wat nederig op. The only thing we are asking for is the right to make major changes in our country. Profound, deep changes in our country. And we are committed to implement this program for these changes. Nou, wat zegt het enige wat we vragen is het recht om grote veranderingen door te voeren. En Griekenland kan dat nu doen, zegt Papandreou, dankzij het steunpakket. Gaan we naar Athene naar onze correspondent Connie Keeser. Connie, zit Griekenland nog uh, ernstig in de piepzak of het akkoord er wel zou komen? Dat kun je wel zeggen. En uh, er heerst nu grote opluchting in Griekenland. In ieder geval bij, uh, bij de regering Papandreou. Want die had na het aannemen van het nieuwe bezuinigingspakket... Hè, eind juni door het Griekse parlement verwacht... dat de Europese Unie snel beslissingen zou nemen over nieuwe steun. En premier Papandreou heeft dat ook diverse keren gezegd, laten weten. Dat zijn regering had gedaan wat de Europese Unie en het IMF uh, vanaf verwachten. En dat de volgende stap moest worden gezet door de Europese regering. Nou, in plaats daarvan nam de onzekerheid en de spanning alleen maar toe de afgelopen weken. En er zijn hier dus heel wat zuchten van verlichting geslaagd. En waar zit het dan vooral in? Wat, wat betekent dit akkoord voor Griekenland? Nou ja, het betekent dat Griekenland wat meer uh, lucht krijgt. Dat ze langer de tijd krijgt om de leningen terug te betalen. Door verlenging van die betalingstermijnen en verlaging van de rente. En zoals Papandreou ook zei, dat er garanties zijn uh, gegeven dat het Griekse banksysteem beschermd is. Want de Griekse banken dragen het grootste deel van die enorme staatsschuld. Maar de Griekse premier benadrukte vooral dat hij nu de kans zal aangrijpen om de ingestorte economie weer op gang te brengen. Ja, en dat moet gebeuren. Hè? Dat benadrukte Merkel ook steeds de bondskanselier. Maar daarvoor moeten de Grieken eerst wel door een enorme zure appel heen bijten. Hoe merk je dat ja. in het dagelijks leven? Nou ja, de, de economie is hier enorm gestagneerd. Misschien wel ingestort, kun je zeggen. De werkloosheid is tot een recordhoogte gestegen. Rond de 16 procent. Duizenden bedrijven, winkels zijn gesloten. De koopkracht van de Grieken is drastisch omlaag gegaan. Omdat er fors is gesneden in salarissen en pensioenen. En de prijzen zijn behoorlijk gestegen door bijvoorbeeld de verhoging van de BTW. Dus ja, de Griekse economie zit echt in een diepe recessie. Ja, en um, dat gaat... Het gaat voorlopig nog niet beter worden, vermoeden wij zo. Hoe is dat voor de Grieken? Denk jij denk bijvoorbeeld dat ze zich nog gaan verzetten uh, tegen al die hervormingen die Papandreou wil doorvoeren? Nou ja, kijk, die, die bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd, uh, dat betekent uh, voor de komende jaren, en dat is natuurlijk al afgelopen jaar begonnen, ongeveer hetzelfde bedrag dat Nederland in vier jaar moet bezuinigen, dus dat is enorm, betekent dat privatiseringen moeten worden doorgevoerd, dat uh, Grieken die hun belastingen uh, niet betalen worden aangepakt, het gebeurt in een tijd waarin inderdaad de oppositiepartijen tegenwerken, uh, de middenklasse is, zijn al, die, is die, al die zware Bezuinigingen zat. Uh, verschillende beroepsgroepen protesteren nog steeds tegen maatregelen die de regering wil nemen. Bijvoorbeeld de, de taxichauffeurs, die nu hun vijfde stakingsdag ingaan. Dus ja, het is duidelijk dat het een hele zware klus wordt voor ja. de regering, die niet op de ene, van de ene op de andere dag uh, ja, zal gebeuren. Nee, precies. Het wordt nog een zware tijd voor uh, de Grieken. Connie Kezen vanuit Athene. Dankjewel, Connie. Het akkoord is er gekomen na heel lang praten, misschien wel te lang. Kwam mede door Nederland dat samen met Duitsland eiste dat ook de private sector, de banken, financiële instellingen zouden gaan meebetalen. Dat gaat dus nu gebeuren. Um, aan de telefoon Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Wouter Koolmees van d 66 hier bij de Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Plasterk, wat vindt u van het akkoord, als dat er nu ligt? Nou, in de allereerste plaats toch heel blij dat er überhaupt een akkoord is. En als we nu deze top, als de hoogste baas van Europa nu uh, uit elkaar waren gegaan met, met een handdruk en hadden gezegd, nou we hebben het de volgende week nog wel eens over, uh, dan zou de teleurstelling heel groot geweest zijn. Want dan heb je het gevoel van, ja ze komen er gewoon echt niet uit. Dus het is heel belangrijk dat er nu een akkoord ligt en dat, dat heeft ook echt wat om het lijf. Dat is niet alleen maar cosmetisch, dat is echt een stevig pakket. Uh, dus dat is, dat is het belangrijkste. Uh, we hadden... Uh, zelf als Tweede Kamer voorwaarden gesteld. En ik vind dat, nou, moet je op een gegeven moment ook, uh, als je naar kijkt, ik heb hier alle getalletjes op een rij. Dan moet je eerlijk zijn, die vallen binnen die voorwaarden die we hebben gesteld. Dus uh, dat bijvoorbeeld de banken ook echt uh, belangrijk bijdragen. Um, en dat de Grieken stevig worden, net al. Dat de Grieken stevig worden op zaken te stellen. Hm. Oh, is van D66, net zo tevreden? Ja, ik ben ook blij dat het een akkoord is. Uh, goed dat uiteindelijk uh, duidelijkheid is. Uh, wat ik vooral ook opvallend vind is, uh, los van de lijntjes die we zelf in het parlement hebben gesteld, dat ook echt gekozen is voor een echte Europese oplossing. Dat met name de inzet van het, uh, van het noodfonds, het ERSF. Mm -hmm. Om uh, verder besmetting te voorkomen. Dat vind ik heel positief. En dat noodfonds, ja, dat, dat krijgt een wat belangrijke rol. Hè? Zo, zo lijkt het. Dat zou wat flexibeler kunnen worden ingezet. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is heel belangrijk om besmetting. Gevaar naar andere landen te voorkomen. We hebben de afgelopen weken steeds gezegd van ja, op zich Griekenland uh, is een overzichtelijk probleem. Dat is een, een kleine economie in de, in de hele Europese economie. Maar het gaat juist om de besmetting naar grotere landen zoals uh, Spanje en Italië. En uh, door dat nood uh, uh, flexibeler in te zetten en ook uh, gericht op, op, op uh, ja, preventieve, af, uh, preventieve handelingen, uh, kun je voorkomen dat de besmetting uh, uh, plaatsvindt. Meneer ik ook nog eventjes naar de bijdrage die de banken gaan leveren. Um, hoe vrijwillig zal die vrijwillige medewerking van de Nederlandse banken moeten zijn? In dit geval ING, want dat is de bank, uh, enige bank die een bijdrage levert. Ja, voor Nederland is dat dus geen groot probleem. Dat gaat uiteindelijk om een paar honderd miljoen. Um, en uh, ja, die, die, ik ben ervan overtuigd dat, dat de jager zich ervan overtuigd heeft... dat ze daaraan mee zullen doen. Um, de grote klappen vallen veel meer in, in Frankrijk. En, en ook in mindere mate in Duitsland. En uh, ja, er zijn ook wel weer randvoorwaarden gesteld waardoor de banken... uiteindelijk als ze hun knopen tellen ook wel weer zo verstandig zullen zijn om ook mee te doen. Ja. Um, dus um, nee, dat is, dat is nu wel, daarom duurt het natuurlijk ook een tijd, dat is nu wel goed uh, ingevuld... Denk ik. En het is, kijk, voor die regeringsleiders moet je je voorstellen: die moeten eigenlijk naar twee verschillende kanten uh, twee en enigszins en, en, tegenstrijdige boodschappen uitdragen. Tegen de financiële markten moeten ze zeggen: jongens, wij laten geen landen omvallen. Jullie kunnen rustig investeren in Portugal, en in Griekenland, in Ierland, want wat er ook gebeurt, die landen zullen gesteund blijven. En tegelijkertijd wil je tegen de regering van die landen zeggen: jongens, als jullie niet meewerken. Dan hebben jullie een groot probleem, want dan, dan, dan, dan valt de boel om. Nou, daar, dat, daartussendoor moet je dus een pad vinden... waarbij je niet landen aanmoedigt om de boel de boel te laten... en tegelijkertijd is het vertrouwen in de markt weer hersteld. Maar dat kost wel wat, meneer Plasterk. Er gaat geld verdampen, gaat waarde verdampen... het gaat Nederland geld kosten, ook ja, belastinggeld. Is, is, is, het, is het uit te leggen? Nou ja, het alternatief was dat het meer geld ging kosten. Kijk, als we, um, elk procent van ons nationaal product is, is 6 miljard. Dus als er een, een groeicrisis uh, ontstaat in de eurozone, dat kost ons een paar procent bbp. En dat gebeurt zomaar, je bent zo een paar procent achterop. Dan kan je dat zo tientallen miljarden per jaar. Kosten. En dat zijn echt heel veel grotere bedragen dan wat dit nu uh, zou kunnen gaan kosten. Bovendien, uh, uh, we krijgen het niet allemaal terug hoor, maar het zijn wel garanties. Dus het is ook niet zo dat je het allemaal meteen kwijt bent. Ja. Nog even naar Wouter Koolmees van D66. Wat vond u van de toon van, van Rutte en die jager? We hoorden die jager ook weer zeggen... ja, ik zou het liefst eigenlijk helemaal geen geld aan Griekenland geven. Geen cent zelfs, maar het moet, want het is ook in ons eigen belang. Ja. Vind, vindt u dat de juiste toon? Nee, dat vind ik niet de juiste toon. Uh, heb ik heb een aantal maanden geleden ook al gezegd, dat de, de houding van het kabinet is steeds nee, tenzij. Terwijl, uh, wat de heer Plastik ook net zegt, uh, de belangen voor Nederland zijn veel te groot. Het, is, het, is echt, het huis bij de buur staat in de fik en wij moeten helpen blussen. Uh, dat is de situatie en dan is het, dan is het een beetje ja, hoog van de torenblaas om steeds te zeggen nee, nee, tenzij. Hm. Gaat u daar de uh, ministers nog op aanspreken? Ja, maar ik heb gist, gisteren in het Kamerdebat ook gezegd dat het kabinet praat als een PVV'er... Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, uh, handelt als een d 66 er En, ja, en, dat, en dat, ja, dat is niet uit te leggen. Veel uh, mensen begrijpen dat niet. Eerst een hoge toon en veel uh, kritiek richting Europa. Toch ja. instemmen. Warte okay. Koolmees van D66 en uh, Ronald Plastek van de PvdA. Dank voor uw reactie deze ochtend. Ja. Van het politieke toneel via de provincie naar Hamlet in Diever. Wie maakt deze opvallende carrière stap? Dat hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie. die er eigenlijk niet is, want er staan geen files voor je reis. We gaan met naar... weer, ja, weer online. Volgens mij hoeft dat niet. Nee. We gaan het weer, weer straks doen. Dat doen we dan het uh, na vandaag. het journaal van half negen. We gaan naar België namelijk. De Belgische onderhandelaar Di Rupo zet uh, door, ondanks alle tegenslag. Koning Albert heeft hem afgelopen nacht gevraagd om door te gaan met de onderhandelingen voor een uh, nieuwe Belgische regering. Maar gaan we gaan weer even naar Joris van Poppel in Brussel. Joris, wat is er opeens gebeurd? Nou, een lichtpuntje midden in de nacht. Na een hele lange uh, dag, een nationale feestdag. Uiteindelijk een crisisoverleg. We hebben een emotionele oproep gezien van de koning op televisie natuurlijk. En dan toch nog midden in de nacht. Om twee uur s'nachts een sprankje hoop is Elio Di Rupo naar de koning gegaan. Elio Di Rupo, de ontslagnemende formateur, had zijn ontslag al ingediend. Heeft de koning gevraagd of hij toch een doorstart kan maken. Want hij heeft een akkoord met uh, de Vlaamse partijen. Acht partijen hebben gisteravond tot heel laat rond de tafel gezeten. En die hebben nu gezegd, wij zien wel een mogelijkheid om toch wellicht ooit een regering te kunnen gaan vormen. Dus uh, we gaan door. Ja, we hoorden al Belgische collega's van jou eerder vanochtend. En die deden er zelfs wat lacherig over. Durfden het bijna niet te vragen. Maar wij doen toch. Maak dit kans van slagen. Ja, ja toch, wel, toch wel. Vooral omdat de, de Franstalige partijen weten dat dit de enige mogelijkheid is. Als deze combinatie van partijen niet lukt, dan worden nieuwe verkiezingen. Dat wordt een referendum over België. Dan gaan die Vlaamse nationalisten, die nu al de grootste van Vlaanderen zijn... die gaan nog veel groter worden. Dus dit is echt de laatste strohalm van de, van de Franstaligen. Uh, het is wel heel surrealistisch allemaal. Ze zitten nu dus voor het eerst sinds vorig jaar september... daadwerkelijk rond de tafel, die politieke partijen. Het afgelopen jaar hebben we bemiddelaars gezien Koninklijk pendelaars, boodschappers, masseurs, informateurs van alles en nog wat. Maar daadwerkelijk onderhandelen met z'n allen rond de tafel, dat is nooit gebeurd. Dat nu, gaat nu dus wel weer gebeuren. En dat op zich al is een reden om een heel klein beetje hoop te hebben voor België. Nou, nu snelle regering. Tot, Joris? Ja, dat is de bedoeling. Eerst even een akkoord over de staatshervorming, is het schema dat ze hebben afgesproken. En vervolgens euh, nou ja, over die andere zaken die een regering toch zo moet regelen: belastinghervormingen, werkgelegenheidsbeleid, financiën en zo. Daar gaan ze het daarna over hebben. Uh, niemand durft een deadline te stellen natuurlijk. De koning heeft gezegd aan zijn onderhandelaars, aan zijn politici: jongens en meisjes, ga eerst eens even drie weken op vakantie. Want jullie zijn ongetwijfeld heel erg moe. Dus vanaf half augustus gaan ze hier pas weer echt beginnen. Aha, nou, wij wachten het in alle rust en geduldig af. Joris van Poppel, dankjewel. Van naar Brussel. Tien voor half 9 geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Nederlands publiek kan vandaag afscheid nemen van Johnny Kraaikamp... in het De La Maart Theater in Amsterdam. Onze verslaggever Jeroen de Jager is daar. Jeroen, worden er veel mensen verwacht? Ja, dat vragen ze zich een beetje af. Ze hebben natuurlijk even gekeken naar bijvoorbeeld Ramse Shaffi. Daar kwamen vier, vijfduizend mensen op af. Dat was in Carré. Shaffi toch een beetje een onstreden figuur of controversieel af en toe... Johnny Krijkamp natuurlijk niet en uh, het is midden in het centrum om de hoek bij het Leidseplein. Dus er kunnen zomaar eens heel veel mensen op af gaan komen. Ja, en zijn er al mensen ook misschien? Nee, helemaal niet. Er, wordt gewerkt, hier. Nee, er wordt gewerkt oh. hier nog aan de laatste voorbereiding... voor dat publieke afscheid. De laatste voorstelling. Het is het affiche dat hier hangt in uh, de etalage zeg maar, van dat Le Lamart Theater. John Krijkamp senior, uh, 1925-2011. En wij lopen even die route. Eerst hier over de loper naar binnen... Johnny Krijkamp zal hier rond de klok van half elf aankomen in de kist. En dan loop ik die route met Edwin van Balken, de directeur hier van het uh, De Lamar Theater. En dan komen we hier binnen in het foyer. En dan zien we allereerst foto's die ja, min of meer digitaal ronddraaien. Ja, we hebben hier een aantal foto's van uh, John Krij Krijkamp, senior, uh, opgehangen. Uh, een paar foto's uh, uit zijn uh, theater. Bij bijvoorbeeld deze, die ken ik helemaal niet. Ja. Daar is hij nog heel jong. Ja, volgens mij is dat op dertienjarige leeftijd dat hij zijn professionele debuut maakt. Bij een uh, gezelschap waar trouwens ook uh, Wim Sonneveld van uitmaakte. Ja, dat was 1938 was dat. Het publiek komt hier dan over die... Rode lopen waar nog aan gewerkt wordt aan. Ja. Uh, loopt hier via de foyer richting de Wim Zonneveldzaal. Ja, dat klopt. Dan gaan ze door de foyer bij de Wim Sonneveldzaal. U, uh, u ziet uh, dat we een aantal uh, aankledingen hebben gedaan om het... Onder drie enorme kroonluchters door en dan zien we de bloemen hier. Uh, op nadrukkelijk verzoek ook van John Kraaikamp. Hij wilde dit zelf ook, hè, deze laatste voorstelling. Ja, Hij wilde deze voorstelling ook echt in Delamar, zijn theater, in zijn Amsterdam uh, houden voor zijn publiek. En uh, natuurlijk willen we daar heel graag aan meewerken, want we vinden dat heel bijzonder om dat te mogen doen. En uh, hij heeft een aantal wensen geuit. Bijvoorbeeld deze... Deze boeket waar we het net over had. Echt een prachtig veldboeket. En uh, Dat was zijn wens. Ja. Uh, hij woonde hier om de hoek, daarom ook dat het een beetje zijn theater is. En dan uh, staan er inderdaad van die gigantische veldboeketten... in witte vazen. En dan komen we in de hoek waar de kist staat. Nu nog een dummy, want dan moet natuurlijk gerepeteerd worden. Dat hoort ook bij een laatste voorstelling. Een Kist op bloemen in een rood decor met een foto van John Kraarkamp. Ja, recht tegenover het uh, borstbeeld trouwens van Wim Sonneveld. Uh, ja, ik denk dat we hier een uh, hele mooie plek hebben uh, om uh, afscheid te nemen van een uh, heel groot, groot artiest. Ik, ben, ik word, word er zelfs een beetje stil van als ik het zo zie. Het is een uh, ja, heel stille, intieme hoek waar het publiek straks in grote getalen langs zal gaan lopen. Dat is het publieke deel. Dat duurt tot één uur, van elf tot één. En dan hebben we om drie uur de herdenkingsbijeenkomst. voor vrienden, familieleden, intimi. Ja, dat is in de Meri-Dresselhuiszaal. Uh, daar zijn op uh, uitnodiging van de familie. een uh, 400, 500 uh, mensen uitgenodigd: uh, familie, uh, vrienden, maar ook uh, mensen uit het uh, theatervak. Uh, theaterdirecteuren, acteurs, ja. artiesten. om hem uh, een laatste eer uh, te bewijzen. En dat wordt rechtstreeks uitgezonden, deze laatste de voorstelling van John Kraaikamp, senior bij de NOS... vanmiddag tussen drie en kwart over vier. De Jager doet vandaag verslag van het publieke afscheid van John Kraaikamp. To be or not to be. Normaal werkt hij netjes in pak op het provinciehuis in Assen. Maar voor vandaag staat er iets heel anders op het programma. De commissaris van de Koningin in Drenthe, Jacques Tigelaar, staat vanavond op de planken tijdens een voorstelling... van Shakespeare's Hamlet in Diever. Meneer Tegelaar, goedemorgen. Je heel zenuwachtig. Tuurlijk, dat hoort er ook bij. Ja, heeft u last van plankenkoorts? Nou, misschien niet plankenkoorts zoals je dat uh, gewend bent bij uh, publieke optredens en openingen en ontvangsten en noem maar op. Maar uh, ja, ik ben geen toneelspeler, zal het ook niet worden. Ja, vanavond moet dat uh, nou geprobeerd worden uh, enigszins waar te maken. Ja. Wie uh, speelt u, meneer Tegelaar? Ik speel, uh, zoals dat zo prachtig in het boek staat, Doodgraver 1. Okay. Oh, <laughs> dat klinkt als een kleine rol. Nou, het is gelukkig ook niet een grote rol. Het is wel een hele belangrijke scène in het, uh, in het uh, gehele stuk. Het, het, het, het breekt, als het ware. Het heeft toch iets, uh, die scène met die doodgravers, uh, qua tekst en lied... Uh, van uh, ja, humor, uh, sarcasme, uh, hoe... hoe kom je hemelen tegemoet? Hoe ga je om met... zelfdoding? Uh, ja, en wat vind je daar eigenlijk van? Dus wat dat er gaat, is het voor het publiek... wel echt een hele andere scène dan de andere. Ja, en heeft u daar auditie voor moeten doen? Uh, ik moet u heel eerlijk zeggen... dat ik vorig jaar het Shakespeare-huis... in Diever heb geopend. En toen stond ik daar. En ik weet niet of u er ooit geweest bent. Maar dan kijk je zo tegen de bankjes... Uh, die oplopen uh, aan... en de bosomgeving. En toen heb ik een moment gezegd, dat lijkt me toch prachtig... om hier een keer te staan als er een voorstelling is. En dat, en dat hebben dat ze onthouden. de regisseur Jack Nieburg opgepakt... en die belde een aantal maanden later van... Uh, nou, dat wilde je toch zo graag. Nou, Oeps. nu hebben we dat voor elkaar. Ja, nou, en nu moet het ook echt, hè? Hoeveel regels tekst heeft u eigenlijk? Nou, dat is best heel veel, want uh, dat valt dus op bij Hamlet. Het zijn enorme lappen ja. tekst. En uh, de regisseur heeft daar natuurlijk zijn eigen invulling, eigen tijdse invulling aan gegeven. Maar ja, dat liegt er niet om. En uh, ja, ook het zingen, het doodgraafslied. Ja, als u nu vraagt, wat zijn nu uh, sterke dan wel zwakke punten? Dan zou ik beginnen met het eerste van, dat is een van de meest zwakke punten. Oeps. Het zingen van een lied. Maar... Het publiek moet maar oordelen. Maar u bedoelt, u zit af en toe tegen het valse aan? Of, of gaat het nou, nog net? Nou, ja, daar laat ik graag het oordeel aan het publiek <laughs> okay. over. Maar eh, ik zou het niet uit mezelf doen van... goh, ik ga eens even een lied zingen voor duizend mensen. <laughs> maar u moet het wel. Ik ga het ook doen, ook. Ja, dat, dat snap ik. Anders wordt <laughs> u eruit gezet. Neemen nemen wij aan. Maar goed, u bent wel bij stem. Ja. Nou ja, dan wensen we u veel succes. En sterkte, dat mag u niet bij toneelspelers, hè? Nee, nee. Dus laten we het publiek maar genieten. Ze hebben betaald. Uh, de uitver, uh, de, alle uh, voorstellingen zijn bijna uitverkocht. Dus de overige mensen hebben het geweldig gedaan. Een uh, uh, petje af daarvoor. En eens kijken wat ze vanavond vinden van mijn rol. Goed, We zijn zeer benieuwd, meneer Tegelaar. Veel succes. Ja, dank je wel. maar wel. Goedemorgen. <laughs> Oké, okay, dag. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken.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 Direct overstappen kan ook. Atoomstroom.nl Juist nu. Macro Mega Mania. Miele stofzuiger voor maar 99,99 euro. ,99. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Rutte blij met het akkoord Griekenland Een grote drukte op Schiphol. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Ewout de Jong. Premier Rutte noemt het akkoord over Griekenland... een solide pakket aan maatregelen. Hij verwacht dat er financiële hulp ervoor zorgt... dat Griekenland op termijn weer op eigen benen kan staan... Volgens Rutte is met het akkoord de toekomst van de euro veilig gesteld. Zeer tevreden bij zo'n ingewikkeld probleem is niet helemaal mijn omschrijving, maar ik denk wel dat Nederland uh, belangrijke resultaten heeft geboekt, ook met wij wensten uit deze top te halen. Dat is dat de private sector uh, fors gaat meedoen, banken en verzekeraars, dat er een heel grondig gedegen pakket nu ligt uh, om echt te voorkomen dat die ellende van Griekenland overslaat naar andere landen. Dus dat is natuurlijk wat wij wilden. De leiders van de Eurolanden stelden gisteravond 109 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van de Griekse Crisis. Banken en andere financiële instellingen staan garant voor 37 miljard euro. En dat kan oplopen tot 50 miljard. De Duitse bondskanselier Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen. De oplossing die de eurolanden hebben bereikt geldt alleen voor Griekenland, zei Merkel. Volgens correspondent Joris van Poppel geeft het akkoord nog geen garanties voor de toekomst. Het is de bedoeling dat die nieuwe lening voor Griekenland wel echt een, een noodstop is voor die eurocrisis. Dat die niet verder uitdijt naar andere landen. Maar ja. Dat werd vorig jaar ook gezegd bij de eerste lening aan Griekenland... dat dit zo'n groot bedrag was dat er de euro nooit meer in de problemen zou komen. Nou ja, je hebt gezien wat er daarna allemaal omviel. De Griekse premier Papandreou zei dat het akkoord een verlichting betekent... van de last die het Griekse volk moet dragen. De Belgische formateur Di Rupo gaat verder met zijn pogingen een nieuwe regering te vormen. Koning Albert heeft hem, dat gisteren, ge, heeft hem dat gevraagd en Di Rupo heeft ingestemd. Gisteren heeft de formateur ruim zeven uur lang aan de onderhandeltafel gezeten... met de leiders van acht politieke partijen. En deze Belgische verslaggever kan bijna niet geloven dat er weer gepraat wordt. Ja, ze zijn aan de onderhandelingen begonnen. Ik durf het bijna niet uit te spreken. <laughs> Na meer dan 400 dagen mogen we nu zeggen ja, echte de regeringsonderhandelingen zijn dus opgestart. Het was voor het eerst in maanden dat er weer officieel werd gepraat over een nieuwe regering. Grote afwezige bij de besprekingen is de grootste partij van België, de Vlaams-nationalistische NVA, Die heeft de voorstellen van die roepo eerder naar de prullenmand verwezen. TomTom, maker van navigatiesystemen, heeft in het tweede kwartaal een onverwacht groot verlies geleden van bijna een half miljard euro. Het nettoverlies kwam op 489 miljoen euro door een eenmalige afschrijving. TomTom -tom vond dat nodig omdat de markt voor losse navigatiesystemen verslechtert. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 13%. Procent.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 Veiligers, mensen van de KLM die de reizigers de weg wijzen. Maar ook het trompettenkorps van de marechaussee die die mensen gaat vermaken. Want het moet natuurlijk wel gezellig blijven. Want als je al zoveel drukte hebt, dan kan er wel eens wat vertraging, wat irritaties ontstaan. Dan krijg je er wel eens last van natuurlijk. En daarom ook vrolijkheid. Schiphol adviseert mensen om op tijd aanwezig te zijn en om van tevoren in te checken via internet.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 omdat dat betekent dat mensen minder makkelijk geneigd zijn om spullen uit de oorlog aan, aan musea of, of mijn instituut te geven. Omdat ze dan opeens denken, hé, hey, ik stuur het naar Amerika, dan brengt het heel veel geld op. Mengele was arts in het concentratiekamp Auschwitz, waar hij experimenten uitvoerde op gevangenen. Na de oorlog vluchtte hij naar Zuid-Amerika, waar hij in 1979 is overleden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er in het westen en zuidwesten van het land veel bewolking en valt er nog wat regen. Elders wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag ontstaan er enkele buitjes, maar er is tussendoor ook nog ruimte voor wat zon... en bij een matige aan zeevrij krachtige noordwestenwind wordt het slechts 18 graden. Dit weekend verloopt dan herfstachtig met veel buien en wind. Zowel op zaterdag als zondag is het bewolkt en valt er verspreid over de dag veel regen. Op zaterdag valt de meeste neerslag in het noorden... en op zondag kan ook de rest van het land veel regen verwachten.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 de tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Nog drie etappes voor Parijs. Voor vandaag staat de rit van Modan van naar de Alpe d'Huez op het programma. Een korte rit over iets meer dan 100 kilometer. Gio Lippens, goedemorgen. goeiemorgen. Laura. Andy Slek ligt nog 15 seconden achter. Groepgele truidagen Veuclair. Wat denk jij, wordt de strijd om het geel op de Alpe d'Huez beslist? Of zal dat in de tijdrit gebeuren? Ja, dat is een twijfelgevalletje. Uh, het is maar net wat de klassementsmannen doen als ze er vol voor gaan vandaag. En als er weer net een aanval komt zoals gisteren... Ja, dan zou het inderdaad wel eens beslist kunnen gaan worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat een van de andere klassemensrenners gaat... bijvoorbeeld Cadel Evans. En dat hij ineens wel de benen heeft om weg te rijden bij de Slekkers met name. En dan zou die zomaar weer tijd kunnen terugpakken. En dan wordt die tijdrit nog heel spannend. Want het duel gaat toch echt wel op dit moment tussen Andy Slekk... En tussen Cadel Evans, want je zag het gisteren, het was uh, een strijd tussen die twee mannen. Aan de ene kant uh, Andy Schleck die solo uh, naar boven vlinderde op uh, de Galibier. En aan de andere kant Cadel Evans, die daar als een soort tank op kop van dat ja. uh, pelotonnetje... Uh, ja, ...als enige eigenlijk tempo maakte. En ja, de rest wilde, renners... niet, wilde niet, hè? De rest? Nee, al die andere renners hadden het gevoel... Jij moet het doen, want het gaat tussen jou en Slek. En waarom zouden wij jou naar jouw concurrent toeslepen? Uh, ja, hij heeft weinig vrienden, hij heeft weinig uh, bondgenoten. En hij zal het dus alleen moeten doen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat, uh, dat hij vandaag wel iets gaat proberen. Maar dan moet hij wel echt wegkomen. Want ik denk als hij meer dan een minuut heeft, of als hij een minuut achterstand zo'n beetje heeft op Andy Slek. dat rijdt hij niet dicht op die tijdrit. Ja, maar hij is toch wel de betere tijdrijder of niet? Gio. Ja, hij is de betere tijdrijder. Maar een minuut, dat is toch dat is veel. Een, is ook een ja. prima tijdrijder, want we kunnen ons allemaal nog die tijdrit van vorig jaar herinneren in de middok. Ja. dat het heel erg spannend was en dat iedereen zei van ja, komt dat door? Die gaat daar zijn voorsprong op. Andy Slek uh, met gemak uh, gaat die die uitbreiden. Ja. En tot ieders verbazing was Schlek op een bepaald moment zelfs iets sneller dan Contador. Uh, en pas op het einde, toen sloeg uh, toen Contador definitief toe, maar dat moest echt uit zijn tenen komen. Ja. En het, het blijkt gewoon dat Andy Schlek wel verbeterd is als tijdrijder. Ja, het zal, helpen, het zal schelen wie de gele trui aan de schouders heeft, hè? want dat geeft altijd ja. nog wat extra's. De gele trui geeft uh, vleugels en gisteravond maakten we met z'n allen een beetje grappen over... Stel je nou toch eens voor dat je Thomas Verkler in het geel uh, aan de start staat uh, van die tijdrit... Ja, dan, dan, dan wordt heel Frankrijk ten eerste gek. Dan krijgt Thomas veel Claire vleugels. En dan zou je zomaar eens een keer situaties kunnen krijgen. zoals je dat vroeger in de Giro had. Geloof maar dat er dan heel veel motoren uh, voor Thomas Leclerc gaan rijden: uh, televisiemotoren, fotografen, uh, uh, auto's, noem het allemaal maar op. Ik zal niet zeggen dat de tour dan gaat proberen die Franse favoriet te bevoordelen. Maar dat is in het verleden, in het verre verleden, in de Giro wel eens gebeurd. Dan zetten ze een helikopter achter de Italiaanse favoriet. En een helikopter voor nee. uh, de concurrentie, voor Eddy Merckx bijvoorbeeld. Zodat hij tegenwind had. Ja, dat dus okay. kan allemaal gebeuren. Nee, en, en die um, Nederlandse berg, want zo wordt de West toch nog steeds genoemd? We hebben eens eventjes gekeken. Dat uh, is wel ja, heel lang geleden. dat is die niet, hè? Nee. nee. Uh, Gretjan Teunzen was de laatste winnaar. Dat is heel lang geleden. We spreken hem zo nee, trouwens. Ja, 89. Ja. Um, zie jij dat ook zo, dat het onterecht is eigenlijk dat die berg nog Nederlandse berg wordt genoemd? is vooral de Nederlandse berg, omdat uh, half Nederland daar uh, met een tentje, een campertje en uh, noem het allemaal maar op, gewoon aan de kant van de weg staat. En uh, er is zelfs een compleet Nederlandse bocht, een oranje bocht, waar echt alles oranje is. En waar de luidsprekers schallen en waar ja, Nederlandse muziek uh, over, over de weg schalt. Het uh, ja, is carnaval, het is de Elfstedentocht. Uh, maar dan allemaal in Frankrijk op die berg, we weten het allemaal uit het verleden. Iedereen gaat naar Alpe West, want... Alpe de West heeft toch een magische naam. En inderdaad, en ja, die successen ja, die zijn van heel veel jaren geleden. En die uh, pastoor, die pastoor Reutte, die daar de klokken luidde. op het moment dat er een Nederlander ging uh, winnen. Ja, die is helaas overleden. Dus uh, ja, de, de, de echte glans is er een beetje vanaf de laatste jaren. Maar geloof maar, vanmiddag zal het echt helemaal zwart staan. of oranje staan, moet je eigenlijk zeggen. van de Nederlanders. Nou, Gio, even naar iets eerder in de etappe. Want daar um, nou waren ze gisteren boven op de Galibier. Dan denk ik, blijft dat dan? Ja. ja. Dan moeten ze weer naar boven ja. vandaag. Ja, ze moeten weer naar boven inderdaad. En, en, en, en wat heel vervelend is, uh, dat klimmetje dat moeten ze dus vandaag af, want uh, ze komen van de andere kant, ze pakken eerst de Colty en uh, dat wordt heel laat gestart trouwens in de etappe, dat is ook heel opvallend. Half drie pas, etappe van uh, ja net iets meer dan 100 kilometer. En dat is echt super kort, dus het kan ook een lange sprint, bergsprint zo'n beetje worden in de richting van uh, Alpe die West. Maar goed, dan krijgen ze de telegraaf. dat is eigenlijk al het begin van de beklimming van de Galidier, daarna gaan ze dan echt naar de Galidier, en daarna moeten ze naar beneden, en ik vind het wel grappig, omdat er de laatste tijd zoveel geklaagd is over gevaarlijke afdalingen. Over de Galibier hoor je nooit iemand. En nou, Als je daar boven bent, we zijn gisteren weer van boven naar beneden gegaan in een busje. En dan kijk je zo eens naar links en dan denk je, nee, dat is toch wel allemaal heel erg diep. En die weg is wel heel smal en nergens vangrails, nergens bescherming voor de renners. Als je daar de bocht uitgaat, dan ga je ook echt. Geo, we gaan je weer horen vanmiddag in het verslag. Dus pas vanaf, uh, wat zei je, drie uur gaan ze starten? Ja, half drie, half drie starten, maar wij zijn er al veel eerder Uiteraard, vanaf twee uur in ieder geval bij Radio Tour de France... hoort u weer heel uitgebreid, Gio Lippens. Langs de route van de Tour de France... Paul Sanders. De Alp de Wes is de belangrijkste klim die vandaag op het programma staat. En die klim is speciaal voor de Nederlanders... De kleur lokaal is oranje, van boven tot beneden. Dat merk je als je naar boven rijdt. De Alpe heeft 21 bochten en een van die bochten is bocht nummer 7. Daar is iets speciaals mee aan de hand, dat is namelijk de Hollandse bocht. Want wat hier gebeurt is geen fietsen meer, nee, het is carnaval. Carnaval op een berg. Ik heb je eens vragen. Dat kan. Wat is dit allemaal? Hij ja, is Tour de France man, Alpes. Het lijkt wel carnaval. Dat is het ook een beetje wel, ja. Een voorproefje van morgen, denk ik. Ja, wat is het meer, carnaval of Tour de France? Toch Tour de France. Toch wel, toch wel. Nee, toch Tour de France. Heb je dit wel eens meegemaakt zo? Uh, nee, het is mijn eerste keer. eerste keer in de Hollandse bocht ook. eerste keer in de Hollandse bocht, ja. Bocht nummer 7. En hoe bevalt dat? Erg goed, moet ik zeggen. Goed. Het hele wegdek is oranje geschilderd en er wordt massaal bier gedronken. Het is al jaren een traditie dat de Hollanders hier een feestje bouwen. Of Over het overdreven is, weet ik niet. Er wordt een mooi feestje gevierd. En, uh, ja, op, midden in de Alpen, op een berg, op een hoge berg, op uh, meer dan 1000 meter hoogte. En uh, ja, als je... Kijk kijkt hoeveel mensen erop afkomen, denk ik niet dat het overdreven is. Ik denk dat het gewoon uh, de reputaties van de Nederlanders, die overal wel een feestje kunnen bouwen, dus ook op al ja, Tom de Lau, jij komt uit Os, ja. je bent hier met een hoop vrienden. Wat ja. hebben jullie allemaal meegeschaald? Een heleboel. We zijn met uh, een, grote, uh, een gro grote busje naartoe gekomen met uh, een groot aggregaat, waar, die eigenlijk constant draait. Een uh, stijger waar, uh, waar we op staan om uh, de muziek te draaien en waar we ook een beetje het overzicht uh, mee kunnen houden. Uh, een aantal partytenten, slaaptenten, een aantal tv's, koelkast. Uh, ja, eigenlijk alles om, om het leven hier uh, makkelijk te maken. En uh, toch ook nog een beetje de tour te kunnen volgen. En, en een feest te kunnen bouwen. Niet te weten uh, acht uh, bierfrusten met uh, liter, Dat is ook vrij belangrijk natuurlijk om, om het vocht op peil te houden. Kopgroep en het peloton volgt op 3 minuten en zesendertig seconden. met maar klaar en kop aan de ...nog 33,2 kilometer te gaan. Vanavond staan hier, uh, uh, gisteravond stond er tussen 2 en 250 man. En uh, traditiegetrouw is de avond voor de etappe, dus uh, ja, is het de, de drukste avond. Dus dan, uh, ja, je hoort ook al de hele week mensen die dan even komen kijken van hoe het er voorbij staat. die dan ook zeggen, maar, nou, we komen uh, de avond voor de etappe en de etappe zelf komen hier staan. Dus dan, staat er, uh, dan kun je het misschien nog verdubbelen. Uh, dus ja, honderden mensen staan er dan. En dan staat er in die Hollandse bocht één campertje van Duitsers. Die vinden het allemaal wel leuk, maar die Hollanders maken wel heel veel lawaai s'avonds. Nachts gaat ze langer, gaat ze slaven. Zwijf is niet langer, het ga dan tot 2 uur morgen. Zoveel lerm? Ja, in de nacht ja, maar dat is, is oké. Okay. Zoveel bier? <laughs> ik drink aan eens. Ach, en dat er veel bier wordt gedronken, dat vindt deze Duitser niet erg... Die drinkt er zelf ook alleen. En dat kun je ook zien aan zijn imposante bierbuik. Adem aan. So <tiple noise> Straks hebben wij voor u de laatste Nederlandse winnaar. op de Alp de Wes. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Verkeersinformatie. Ook weer kort nu. Geen files. Dit is de Tour ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Kwart voor negen, hoogste tijd voor de Radio 1 Tour Top 100. Nummer 12 La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue. Était tout bête, les refrains de Paris avaient pris le maquis, les forains, l'Orphéon, la chanson du maquis, mais je n'oublie jamais le flonflon qui vous met, le cœur en fête quand le vieux musicien... Dans le carretier, vient revoir les anciens, faire son métier. Le public se souvient. La chansonnette, tiens tiens, la la la, oh les coeurs et avec moi tous en cœur. La chansonnette, et passons la monnaie en garçon qui connaît. La chansonnette. Il a fait sa moisson de refrain de Paris Les forains, l'orphéon, la chanson du maquis Mais je n'oublie jamais le flonflon qui vous met Le cœur en fête Il faut du temps, c'est vrai Pour séparer le bon grain de l'ivraie Pour comparer mais j'en trouve un beau jour Sa chansonnette d'amour Yves Montand met uh, La Chansonnette, Zo heerlijk rustig zingen wij Nederlanders. Want met die titel had Wim Zonneveld er een hit mee. Yves Montand, geboren als idylliaan uh, Ivo Livy. Groeide op in Marseille. Werd ontdekt door Edith Piaf. In de jaren 50 vertrok hij naar uh, Amerika. Waar hij op Broadway speelde. En uh, daar een relatie kreeg met Marilyn Monroe. Hulde, hulde voor Gert-Jan Teunissen die nog eens even staat op de pedalen. Die een brede glimlach nu op de lippen laat gaan opschijnen. Vorig jaar ging hij ook juichend over de streep, toen als tweede. Wat gaat hij nu doen? Gert-Jan Teunissen, die gaat hier de etappe winnen. De armen breed uit omhoog. Gert-Jan Teunissen wint deze etappe. 22 jaar geleden was dat alweer. Op de Aup 19 juli 1989. Gert-Jan Teunissen, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u er nog vaak aan terug? Nou ja, op zo'n moment als het voorbij komt, denk ik er natuurlijk nog graag aan terug. Maar dat is niet iets dat, uh, waar je elke dag uh, aan gaat zitten denken. Dat niet. Nee. Maar in deze periode uh, zeker wel. Ja. Zijn er vaak ook anderen die u daaraan helpen herinneren, vermoed ik of niet? Zoals wij. Nu. Ja, zoals ik al zei, dat komt het zeker als je nog een beetje in de wielersport uh, bezig bent, dat komt dat toch gewoon vaak voorbij. Dat zijn. Uh, Ondanks dat al zo lang geleden zijn het ook dingen waar je blijkbaar indruk mee hebt gemaakt. En, uh, nou, dat heeft u zeker. Dat is gewoon heen. hartstikke leuk. Was het uw mooiste overwinning? Ja, absoluut. Absoluut. Als kind, uh, al heel vroeg. Ik begon al met uh, als achtjarige uh, wedstrijdjes te rijden en elke dag te trainen. Heel serieus. En Vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd de droom gehad om uh, bergkoning te worden en, uh, en al het de te winnen. En dat kwam toen allemaal samen op één dag in de bergtraai als bergkoning aldues west winnaar Dus ja, dat uh, voor mezelf uh, uh, was het mooiste wat kon gebeuren. Net als vandaag ging de etappe toen over de Galibier en eindigde ook op de Aldues, uh, Ging u van tevoren van start met het plan om dit te doen? Want dit was uh, volgens ons na een hele lange ontsnapping. Hè? Ja, de ontsnapping uh, wat mezelf betreft was ook de Galibier al uh, niet zo gepland. Maar die aanval was eigenlijk wel zo gepland als ploeg, omdat we op dat moment met vier bij de eerste tien stonden en, uh, en, en ik, was uitgespeeld. ik werd uitgespeeld als kopman, dus ik mocht de strategie bepalen en toen had ik gevraagd of die andere jongens vroeg wouden aanvallen, maar helaas deden of konden ze het niet en toen uh, ben ik eigenlijk een beetje uit frustratie en uit woede ben ik, uh, ben ik zelf maar gegaan. Aha. En, en hoe, hoe gaat dat dan? Wanneer um, beslis je als renner? We zagen het gisteren ook bij Andy Slek. Wanneer beslis je dat je vertrekt, dat je ontsnapt? Ja, dat beslis je eigenlijk niet. Kun je, je kunt niet precies zeggen, nou, ik ga bij kilometer drie of de Galilee en zo, ah, ik demmereren. Maar dat is gewoon een instinct, dat is een gevoel. En uh, op een gegeven moment uh, krijg je een, een signaaltje van: ja, ik ga gewoon. En uh, je voelt je sterk en. Uh, en uh, ja, wie die wacht, wie die wint, zeg ik altijd. Ik was ook graag iemand die, als het maar enigszins ging, om dan toch proberen aan te vallen. Ik vind het mooier als, als uh, dat afwachtende, brekende koers. Ja. En dan komt het moment dat je die Alpdues oprijdt. Was het overigens toen ook al zo'n Nederlandse berg? We hoorden net in de reportage van Paul Sanders dat er zelfs uh, stijgers staan en biertappen. Het is één Nederlandse kermis geworden. Was dat toen ook al zo? Ja, dat was toen absoluut zo. Dat was echt... Uh... Ja, het was gewoon een, een, een compleet, uh, zoals iedereen het ook echt zegt, een complete Nederlandse berg. Het was uh, helemaal oranje of rood-wit-blauw. En uh, ja, dat was voor mij maar een, echt een heel smal paadje om nog door te rijden. En uh, ja, omdat ik al zo lang voorop reed en, en zo uh, maximaal aan het rijden was, is het voor mij gewoon één oase, één tunnel van, van een Nederlandse tunnel van geluid geworden. Wauw. Ja, en we wachten nog steeds op een opvolger. Um, gaat hij er gauw komen, denkt u? Een Nederlandse opvolger? Nou, ik hoop het wel. Er zit een, uh, we hebben op dit moment uh, een hele sterke lichting in de Nederlandse klimmers. Dus. Uh, uh, ja, het zou. Uh, de aankomende jaren. Uh, zal het nog eigenlijk moeten gaan gebeuren. En uh, ja, misschien wel vandaag. Uh, wie wie dat zou het kunnen? Niet... Wie zou het kunnen vandaag? Nou, als, als ze gewoon allemaal uh, regulier uh, onderaan de voet beginnen, dan denk ik niet dat op het moment iemand uh, bij macht is om te winnen. Alleen uh, omdat iedereen zo ver uh, achter staat in het klassement, zouden ze met een vroege ontsnapping mee kunnen gaan. En, en, daardoor, uh, en daardoor de rit kunnen winnen. Ik denk dat dat, dat dit jaar, wat dit jaar betreft de enige mogelijkheid is. Dus als een mollemaal van bij een vroege ontsnapping zijn, dan. Of een Tendam, ja, dan heb je misschien kans dat ze de rit kunnen winnen. Maar anders denk ik, het is een hele korte snelheid, anders ja. denk ik niet dat ze dit jaar zo goed zijn om, om het dit jaar al te doen. Nou, dan moeten we nog maar even geduld hebben. Gert-Jan Teunissen, dank dat u ons te woord wilde staan. Oké, okay, graag gedaan. Le Tour de France 2011. Ici Jeroen Villard. Het dorp is verbazend eenvoudig gebleven. Ondanks de wereldroem die de Alp heeft gekregen... door de spectaculaire slotbeklimmingen in de Tour. U.S. Sereen zichzelf met behoud van de identiteit van eeuwen... ondanks de duizelingwekkende ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog. Een bergdorpje met de avenue des Fontaines, du Moulin, des Jardins... en de naar boven lopende smalle straten ertussen. Dat is alles. Een sobere Eglise Saint-Anne, pal tegenover de stoere, scheve vestingtoren, een paar oude overdekte washallen. Dat staat er bijeen aan authentieke bezienswaardigheden. De moderne hoogbouw hebben ze overgelaten aan het skidorp dat boven in hoog tempo uit de grond is gestampt. Het is alsof US niet meedoet, alsof het alles stoïcijns aan zich voorbij laat gaan. Ook de waanzin van een aankomst bergop in de Tour de France. Er zijn mooie, bijna onwaarschijnlijke foto's... van de eerste keer dat de Tour omhoog ging op de Alpe Het was in 1952. Fausto Coppi met Jean-Robique in zijn wiel... een jeep met Tourbaas Jacques Godin, een stel motoren, dat is alles. Het is bijna absurdistisch leeg. Er staan geen horden volk. De Franse pers reageerde hoogst sceptisch... op de nieuwigheid van een aankomst bergop. Die eerste keer. Ze vonden het bar saai, het tegendeel van spectaculair. De vooraanstaande verslaggever Claude Tillet schreef in l'équipe: Niets geeft aanleiding om te ijveren voor aankomsten op hoogte. Claude heeft geen gelijk gekregen. Zijn opvolgers hebben het moeten toegeven. Ook gisteren konden ze lyrisch zijn over een legendarische etappe. De explosie van Andy Schlek kon Thomas Voeckler nog niet uit het geel blazen. Dat moet vandaag gebeuren, op Alpe d'Huez. Het skistation was in 1976 voor het eerst weer finish. Joop Zoetemelk won. Het was het begin van de oranje gekte op hoogte. Nederland koos Alpe d'Huez om zich voor het oog van de wereld te manifesteren als welvaartsnatie bergop, met alle uitwassen van dien. De tijd van Nederlandse winnaars is al lang voorbij. Maar er worden nog toppen van extase bereikt in de zogenaamde Hollandse bocht. Op de hoogtijddag van de toeretappe naar Alb de wes maar ook in het etmaal ervoor, is die bocht de exclusieve curve van een lawaai-orgie van in oranje gestoken straatjeugd. Ze hebben ostentatief scheid aan de rust van het kerkhof nabij, pakken uit met geluidsinstallaties opgesierd met opblaasvrouwen en laten het bier al vanaf de vroege morgen stromen. Het is onder de top van de berg het weerzinwekkende dieptepunt van Holland-promotie geworden. Uit de reportage van Paul Sanders bleek dat ze er iets aan proberen te doen. Maar nergens een staatssecretaris te bekennen die nu eens fors het mes wil zetten in dit soort cultuur. Les de broertjes Slek hebben gisteravond nog flink getwitterd voordat zij gingen slapen. Andy bedankt het publiek langs de kant van de weg. Hij krijgt er kippenvel van. Hij bedankt ook zijn broertje Frank. Ja, die Frank dus. Die roept alle Luxemburgers en fans van over de hele wereld op... om nu extra hard te juichen. Oudwinner Lens Armstrong is lovend over Andy. Kijk naar de toer. Andy Slek en zijn team rijden dapper en slim. Leuk om te zien. Alberto Contador was wat minder gelukkig. Hij verloor flink tijd natuurlijk gisteren. Twittert in het Spaans en in het Engels. Tough day today. These moments not so good are that allowed to enjoy more the best ones? Hmm. Thanks, everybody. Goed Engels. Die Engels van Quickstep finished buiten de tijdslimiet. Maar omdat de groep zo groot was, hoeven ze niet uit de koers. Maar ze kregen wel puntenaftrek. Engels is boos op Twitter. Ze moeten de jongens die de tijdlimiet berekent terug naar school sturen. Als hij er ooit al is geweest. Maar toch, buiten de tijd. En dat doet pijn. Rob Ruijg was alweer op tijd wakker vanochtend. Goedemorgen. Gisteren goed opgelapt door de visio. Vandaag aankomst om de Nederlandse berg. Ik ga mijn best doen iets extra's te geven. En ook ploeggenoot lieve Wester heeft er zin in. Goedemorgen. Zit weer te eten. Vanmiddag 110 kilo. Koers, actie. En hoe zwaar was het nou eigenlijk gisteren, die etappe? We hebben de kranten er even bijgepakt en zien Andy Slek in de Telegraaf. Die staand de bergen op fietst. Onvermoeibaar, zo lijkt het. Op de achtergrond de Alpen met groen van de bomen en wit van de sneeuw. En diezelfde foto zien we ook in Trouw. Pers koos voor een foto van Slek die met gebalde vuisten over de finish komt. Trouw legde de huidige gele truidrager Thomas Vucler vast. Met een verbeterd gezicht redt hij zichzelf gisteren naar boven. De kans is groot dat hij de gele trui vandaag kwijtraakt. En de Franse kamp, uh, krant L'Equipe komt ook met een foto van de Fransman met daarboven de kop. Je suis allé au bout. Oftewel, hij is op het gaatje gegaan. Le tweet du tour. sir? Did you see what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 Tussen 7 en 8 in bureau buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.